10 uur. Christian Bonenbakker met de NOS erop dat de linkse partij Podemos toch niet zoveel wint als uit de exit bleek. Op basis van de tot nu toe getelde stemmen blijft Podemos derde na de conservatieve PP van premier Rajoy en de sociaaldemocratische PSOE. Volgens de exit zou Podemos tweede worden. De partij verzet zich tegen de strenge bezuinigingen en is kritisch over de EU. Een half jaar geleden waren er ook al verkiezingen in Spanje... maar op basis van die uitslag kon er geen coalitie worden gevormd. Daarin lijkt nu, op basis van de voorlopige resultaten... geen verandering te komen. In de Meren bij Utrecht is brand uitgebroken bij een transportbedrijf. De rook die vrijkomt trekt via de wijk Leidse Rijn naar Utrecht... waar een deel van de inwoners het advies heeft gekregen... ramen en deuren gesloten te houden. De brand in de Meren woedt op het dak van een loods met koelcellen. Het is nog niet bekend of het vuur ook naar binnen is geslagen. In een pretpark in Schotland zijn zeker tien bezoekers gewond geraakt toen een treintje op de achtbaan ontspoorde. De karretjes vielen zo'n tien meter naar beneden en kwamen bovenop een attractie voor kinderen terecht. Onder de gewonden zijn acht kinderen. Hulpdiensten hebben het pretpark bij Glasgow ontruimd. In Amerika heeft een jongetje van zes per ongeluk zijn broertje van vier doodgeschoten. Ze waren aan het spelen met het vuurwapen van hun moeder. Het wapen ging af en het broertje werd geraakt in zijn hoofd. De pas 22-jarige moeder is gearresteerd omdat ze haar kinderen in gevaar heeft gebracht. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de Champions Trophy te winnen. Argentinië was met 2-1 te sterk. Oranje speelde zonder maatje Pauw en stond na 10 minuten al met 2-0 achter. In het derde kwart scoorde Eva de Goede de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Nederlandse hockeysters niet. Het weer, vanavond opklaringen, de buien trekken weg, morgen eerst veel bewolking met wat regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS short.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 ...terug bij Pizzol Radio Show. 182 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 tracks uit de nieuwheidsmuziekwereld. En de eerste is van een bekende artiesten Jill Haley. Tenminste, in ieder geval bekend van dit programma. Ze heeft weer een nieuwe cd gemaakt. National Park Soundscapes. Zij laat zich erg en helemaal inspireren door landschappen. En uh, ja, dat Amerika, met name in Amerika. En daar uh, hebben ze natuurlijk ook hele fraaie uh, landschappen, zoals we dat uh, absoluut niet kennen, uh, hier in Nederland. Op de playlist peacefulradio.info, dan uh, vind je haar website en daar vind je nog meer informatie over Jill Haley. Ik wens je heel veel luisterplezier, ook natuurlijk met de andere werkjes in dit uur. Cuja beleza não gasta E a verdade vive presa No espelho da madrasta divina. que primeiro Reizado. Se eu me chamasse Raimundo, ando. The healing voice in you. As the ball of light surrounds